Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Arnhem zijn 100 woningen ontruimd vanwege een grote brand. In de wijk Presikhaaf woont sinds het begin van de middag een brand in een rij woningen. Daardoor zijn tientallen gezinnen uit de buurt opgevangen in een nabijgelegen sporthal... De brandweer ziet dat het vuur snel om zich heen grijpt. De brand is dus aan het uitbreiden naar de naastgelegen woningen. Waarbij ontzettend veel rookontwikkeling aan het ontstaan is. omliggende woningen die zijn of worden ontruimd in verband met de zware rookontwikkeling. Tenminste vier huizen staan in brand. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Rijkswaterstaat is bezig met het checken van de Waalbrug in Nijmegen. Omdat er gisteren een kunststofplaat losliet. Die kwam op het onderliggende Waalbrug. Waalstrand terecht. Daar lagen bezoekers de zonnen. De plaat kwam net niet op hen terecht. De brug die stamt uit de jaren 30 en heeft al twee keer een forse opknapbeurt gehad. In China vandaag bezoek uit de VS. De minister van Buitenlandse Zaken Blinken gaat praten met de Chinese overheid. Het gaat al een tijdje wat minder tussen de twee landen. Ze zijn het bijvoorbeeld oneens over Taiwan. En China is geïrriteerd over de Amerikaanse marine die overal in de buurt ligt... ...vertelt correspondent en Daas. Dat zal China dus met name ook bij Blinken op het hart drukken... ...kappen rondom Taiwan en geen bemoeienis in de Zuid-Chinese zee onder andere. Belangrijkste doel van het bezoek is om de kou uit de lucht te halen... Tussen de twee landen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom zanger Burna Boy gisteren niet kwam opdagen bij een concert in het Gelderdoom in Arnhem. Zo'n 17.000 bezoekers stonden te wachten. Twee uur nadat het concert had moeten starten, kwam het bericht dat het hele feest niet doorging. Fans zijn boos. Iedereen is helemaal klaar mee. Twee en een half uur gewacht voor saus. Nee. Fuck de organisatie van het concert zegt dat ze tot het laatst geprobeerd hebben om de show door te laten gaan. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken en dan vanuit het zuiden wat regen. Het wordt een beetje benauwd met maximaal 25 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race radio, race radio, ZFM, ZFM. Dat was uh, onmiskenbaar, Madonna. Madonna, we gaan de laatste twee uur in van ZFM Racer Radio. Uh, de derde dag, de laatste twee uur, jammer genoeg, maar uh, uh, het is leuk om het uh, in ieder geval te maken. We zitten inmiddels aan tafel met Johan Berenpoot, ex-directeur van het circuit in de jaren 70. We gaan er straks over praten en Gerard Pos, welkom. Uh, de voorzitter van de Nederlandse Autorensport Vrienden. Nou zeg ik het goed hè? Secretaris, maar verder. Oh, secretaris. Ja. Oh, ja, misschien later nog voorzitter. Je weet het niet hè? Ja. Ja. <laughs> Wie is de voorzitter dan? Die, de echte voorzitter was Ben Huisman. Oh, die is overleden helaas? Ja, maar die is overleden en die helaas. is... Opgevolgd door Arie Ruitenbeek. Oh, Arie Ruitenbeek, de ex-man van BMW, de PR-man. Ja, die ken ik ook goed. Ja, raceverleden. Ja, raceverleden ook, inderdaad. altijd leuk? En verder aan tafel natuurlijk Jaap Koper is aangeschoven. Ja, ik mag weer eventjes aan dit. Ja, we gaan lekker praten over vroeger een beetje. Want laten we beginnen met die autorentsportvrienden. Wat is dat voor een gezelschap? Nou, ik zal even een klein stukje in de historie teruggaan. Vandaag bestaat het circuit 75. Nou, nee, in augustus maar. In, toen dit 60 jaar. jaar bestond, hadden we hier ook een soort feestje receptie. Ja. En daar kwamen allemaal lui uit die tijd bij elkaar om dat te vieren. En die zeiden, goh, wat leuk. Hm. Jammer dat we elkaar eigenlijk niet vaker meer zien. En toen was daar ook bij Frans Lubel, niet onbekend. En die zei, nou weet je wat we in België hebben. Een club waar we al die lieden bij elkaar houden. En die hebben regelmatig bijeenkomsten. En is dat ook niet iets voor jullie dan? Zo is het balletje gaan rollen. En hebben we met Ben en Johan de Stichting Register... Nederlandse Autorensportvrienden opgericht. Leuk. En dat woord register staat erin. Omdat het ook bedoeld is om een beetje bij te kunnen houden. Mm. Ja, ik gezegd, wie er wel en niet dood zijn. Uit het... nee, ja. Ja. ja. Een soort burgerlijke. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. En, en hoeveel leden heeft de NAV nu? Uh, we hebben op papier... Ja, leden hebben we als stichting officieel niet. Maar... Nee, dat is ook waar, ja. Dat ja. heten ja. dan donateurs, maar we noemen het ook maar gewoon leden. Uh, circa 300. Maar oh, dat is oh. op papier. Ja. Want er zijn uh, actief iets van 250. En ah, daarvan is dan weer een... ...harde kern van 50, 75 man... Hmm. ...die echt regelmatig bij al dit soort uh, bijeenkomsten komt. Ja, aangekomen. Nou kan ik me voorstellen, u zegt net 300 mensen. Kunnen er, er ook nog mensen bijkomen? Dat kan. Maar, zeg ik er meteen bij... ...we hebben toelatingscriteria. Toch wel. Je kunt niet zomaar zeggen, hier ben ik, ik uh, sluit me aan. Nee. Want je moet wel uh, een raceverleden hebben... Dat mag zijn als coureur, maar ook als official, als arts, persman, technische diensten, noem maar op. Maar betrokken bij het vaderland, de de ja, ja. gebeuren. En dat moet ook in een bepaalde periode in het verleden geweest zijn. Ah, je als je moet... nu als jongeling race, dan hoor je bij die oude lullenclub als ik het ja, zo ja. zeggen. En als je, als je voor de eerste keer op het circuit komt, dan, dan, dan, dan kan je niet. natuurlijk. En we hebben wel onlangs de periode dan waarvoor je die geld verlengd tot en met het jaar 2005. Dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar de opkomst van jongeren... die laat helaas de wensen over. Oh, ja. En Dat betekent, als je het heel somber ziet... Dat we van bovenaf gaan uit ja, uitsterven. Uh, ja. En van onderaf gaan geen nieuwe nee. aanwas. Nou ja, misschien helpt deze. Uh, dus daar moeten we nog iets op verzinnen. Uitzending daarvoor dat er misschien misschien de mensen denken dat is leuk, dat is leuk. Als ze iets doen in de autosport dan.. Uh... Of we hebben gedaan eigenlijk, hè? Een lange, ja. Ja, lange staat ja, van dienst. Een lange dan, staat van ja. dienst, ja. nou ja. Goed, um, uh, oké, okay. we gaan even over het circuit praten met Johan Berenpoot. Uh, ook welkom, Johan. Uh, jij bent de directeur geweest van welke periode? Oh, uh... oh ik ben eerst de secretaris geweest van de Nederlandse Auto En jij januari. Ook is... 1 AV, hè? Dat is ook een AV. Ja, ja, even ja dat ben ik door... Amtelijk ja? secretaris. En er was ook een bestuur van de vereniging. Oh. En daar was ik secretaris. Nou oh, kijk eens aan, jullie kunnen elkaar heel lang merken. Ja, ja, ja. Nee, dat heb ik uh, gedaan tot uh, uh, april 73. En toen werd de CNAF BV opgericht. Ja. Omdat we de grote klus van de totale verbouwing van het circuit moesten beginnen. En met de vereniging moet je die risico's niet nemen. Nee, dat dus dat waar. gebeurde in de vorm van een BV. Mm -hmm. En daar werd ik dan uh, de directeur van en daarmee genoemd de directeur van het circuit. Van het circuit. Ja. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Tot en met 1981. <coughs> 81. Ja. oké. Okay. Ja. Dus nou. ik heb in totaal... 11 uh, Grand Prix gedaan. Ja. Uh, in 1992 hadden we geen Grand Prix... ...want toen was het circuit... ...wat opgeheven zou worden door de gemeente... ...zodanig verwaarloosd... Ja. ...dat de FIA... De, ...de hoogste baas in de racerij... ...zei van... ...op dit circuit wordt dit jaar... ...geen niet, niet Grand Prix gereest. gereden, want nee. dit kan niet. Nee. Nou, in oktober van dat jaar... ...heeft het NAF-verstuur... toenmalige NAF-verstuur... Uh, ...gezegd van... Nou, Laten wij nou eens kijken of we dat kunnen gaan exporteren. En die hebben een voorstel uitgewerkt. Uh -huh. En dat gepresenteerd bij de gemeente Zandvoort. En dat is in de gemeenteraad geweest. En het is uitgebreid behandeld. Ja, en toen kwam er op een gegeven moment in de gemeenteraad een stemming. Willen wij dat contract? En dat ging om 15 jaar afsluiten met de NAV. Yeah. Nou... Ik heb peetjes gezweten die avond ja? als toehorende in de raadzaal. Ja, want het dreigde met 9 tegen 8 afgewezen te worden. Onze grote steun was natuurlijk de VVD. Ja. Want die had acht zetels. Maar we moesten er toch wel minstens eentje bij hebben. Ja, Toen is er een pauze ingelast. En daar was in die zaal die avond ook aanwezig de heer Nico Bouwers. Bij een Oudere Zandvoort, is natuurlijk heel bekend. En die heeft toen ook eventjes uh, uh, de zaken op punt gezet. En een aantal mensen laten weten dat hij wel wenste dat het, het circuit bleef. Want partij... hij had er zoveel profijt van. Ja, dat begrijp ik. Maar welke partij heeft er uiteindelijk toch... Uh, volgens, volgens, zorg... mij, volgens mij van een christelijke partij. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. CEO, ja. uh, uh, CDA, CDA, nou die bestond er niet volgens mij. Nee, nee, ja, het CDA bestond ook wel. Daar staat Richard van As voor in de. Maar ja, ja, die, ja, die, ja. die was het niet. Het was iemand van de christelijke kant. De ja, ja, ja. Ja. Uh, grote tegenstander was de Partij van de Arbeid. Hè? Ja, ja, kun je ja, ja, ja. helemaal weg hebben. Dat ja. weet jij ook nog wel ja. ja. ja. Nou, uh, ik weet niet of de persoon toevallig zit te luisteren, maar uh, er werden toen uh, in de jaren tachtig. dat er ja, toen dat van die demonstraties later werden gehouden, dat uh, werd nog wel behoorlijk gescandeerd. Ja. De naam van die persoon ja, ja, ja. Er maar dan gaan we wel. weer even terug uh, uh, weer, uh, ja. ja want we hebben hier nog een hele optocht gehad hè, van ja, was, uh, ja twee keer uh, op het NOS journaal op het NOS journaal 5000 deelnemers en uh, ja. ja er stond een hele oranje stra -straat en en het raadhuisplein stond helemaal vol hoor helemaal ja. vol ja en dat waren alleen maar voorstanders ja tuurlijk nee, dat begrijp ik ja, ja, ja, ja. maar dat was een turbulente periode hè, waarin jij uh, zat. ja dat, dat is natuurlijk in eerste plaats vreselijk spannend of het voorstel aangenomen ja, zou worden. Ja. Nou, die spanning was er op dat moment dan vanaf. Maar ja, er moest wel onderhandeld worden voor een aannemer. Ja. Nou, hadden we geluk, want Gijs van Lennep, die we eerder in de uitzending hoorden, die was bevriend met uh, een zoon van smalle de Wegenbouwer. Mm -hmm. En die hadden net het bekende kruispunt uh, Rotterpolderplein, Rotterpolderplein. Ja, dat hadden is ze gemaakt. Ja, ja, ja. Nou, een groot project. Ja. Maar al die machines, die stonden dus op dat moment klaar. Die hadden niks te doen. Nou, oh, die gingen er zonder. En die gingen hier even... <lacht> ja, we moesten wel even overeenkomen. hebben. Ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, dat kon, kon allemaal niet op offerte. Uitgewerkt en wel. Want daar was geen tijd voor. Het hm. moest klaar, want in juli moesten we de Grand Prix rijden. Nou, gaan we ja. na. Het was inmiddels al maart. Ja, inderdaad. De, maar goed, de onderhandelingen zijn uh, zodanig goed verlopen... dat we konden aan de slag op basis van nakalculatie. Dus oh. zij gingen beginnen. Ze hielden bij wat het op dat moment kostte. En aan het eind gingen we kijken of... of ...de weegschaal een beetje ja. in evenwicht was. Ja, ja. Kon er uh, auto daar niet uh, aan meewerken? dat het, uh, ja, bestond bleef... dus nog niet. Oh, die bestond toen nog niet? Ik dacht nee. dat ze heel lang bestonden namelijk niet. Nee, mee. we zijn dus toen uh, bij 60 jaar bestaan van het circuit. Dus dat was 2008... Oh, in 2008 nee, nee, het was, is het eigenlijk pas uh, bij elkaar. Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, nee, dat, dat is, is duidelijk. Ja. Maar kunt u zich die, die, die, die, die tijd nog herinneren? Dat het circuit ja, aan de zijde draad hing? Ja, in de 70e jaren dus in het bestuur van de NAF-vereniging. Ja. Dus toen hebben we elkaar uh, regelmatig meegemaakt. Beter leren kennen? Ja. Dus nee, uh, we hebben dat uh, intensief beleefd. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Want we praten dan nu over... 72, nee. Uh, ja, 72. 72, ja. Hè, ja. Nou, een jaar later hadden we, uh, zeg maar, de, de Grand Prix weer. Hè. Ja, de, de, de verbouwing was in 73, maar in datzelfde jaar moest de Grand Prix gereden worden. Ja, ja. Dus het is heel wonderbaarlijk, maar wij begonnen op 3 april. met de verbouwing van het circuit. Was door een lokale Zandvoortse ondernemer. inmiddels al het hekwerk. en alle paaltjes. en wat er aan vangrail stond, dat was niet veel. Dat was al verwijderd, dus we waren eigenlijk een start al aan het maken. Ja, maar toen ja. ging smalle Gangen officieel aan de slag. Toen stond onze grote animator Ben Huisman, stond in de, in de, de, de shovel met een rood wit blauwe vlag En die gaf het signaal. Ga nu gaan we beginnen. Ja, ja wat ongelooflijk wat, uh, wat je met al die machines in korte tijd voor elkaar kunt nee, krijgen. Echt, complete ja. duinen. Werden, maar ja, we moesten wel alle vergunningen hebben, hè? want je mag ja. ge eigenlijk geen meters land verplaatsen. Nee. Dus we hadden toestemming, uiteindelijk ook een spannende periode, van de provincie voor het, uh, voor het grondwerk. Ja, ja, ja. En inmiddels een comité dat zich had voorgenomen om fel te protesteren tegen ja, dat, dat, de handhaving aan de kant, van het circuit. De dat moest weg, de lawaai-toestand. Ja. ja, ja. ja. ja. Nou, het was een, een, een, een tijd met de Formule 1 die ook gevaarlijk was natuurlijk. Hè. Dat, ja. dat wist iedereen. En uh, er zijn er toen een hoop gegaan. Nou, helaas ook op het circuit van Zandvoort. We hebben het er eerder over gesproken, ook bij ZTV natuurlijk. Over het uh, verschrikkelijke ongeluk van uh, Roger Williamson. Ja. We kunnen er niet omheen natuurlijk. Ja. Want vind jij dat ook het, het, het, het meest erge wat hier op het circuit gebeurd is? Ja, ja, buiten om sloten te maken natuurlijk ook. Nou maar. Ja, oké. Okay, maar het feit hoe het gegaan is met ja. Roger Williamson. Ja. He, bij de Goedemiddag... maken was een. Ja, sorry hoor, het klinkt natuurlijk wat uh, gewoon, maar het was een raceongeluk. Ja, een zware auto, ja, ja. weliswaar met een zeer ervaren coureur, die slipt op een plas ja. olie van een voorganger. Ja, ja en die knalt uh, tegen de vangrail uh, ja. en tegen een. Hek? dokter. Nee, uh, uh, uh, uh, uh, van een auto, van de wedstrijdleiding, oh, ja, ja, ja, ja. waarin een dokter, die ja. zijn knie brak, een chauffeur. Die glas in zijn ogen kreeg omdat zijn bril kapot was. Zo. En een verpleegkundige die in shock tegen de vangrail zat. Zo. Dat was ook nog een gevolg. Nog. Het was natuurlijk het ergste dat slotenmaker daarbij omkwam. En ik moet zeggen, ik heb dat nooit meegemaakt, gelukkig, in mijn leven. Er was een doodse stilte op het circuit. Niet dus ja. omdat er niet meer gereden werd, dat bedoel ik niet. Ja. Maar alle mensen waren in shock. Ja. En men, men dronk zijn glazen bier niet meer leeg nee, nee, nee, en er werd nee, niet meer nee, nee. gesproken, het was, ja, het was ongelooflijk. ongelooflijk. Ja, klopt. Uh, ik wil toch even terug naar Williamson, nou ja, Williamson was een Formule 1 coureur die uh, bij Tunnel Oost zeg maar, uh, zijn beheersing van zijn wagen verloor, tegen de hek klapte om, over de kop en in de brand vloog. En uh, nou, iedere iedereen, iedereen, iedereen Formule 1 kenner. die weet natuurlijk wat er toen gebeurde. Hij werd uh, uh, geprobeerd in ieder geval uit zijn wagen te, te worden gehaald door David Purley. Dat lukte niet. En, uh, ja, jij was directeur, Ben Huisman was wedstrijdleider. Ja. Dat is toch wel een, een, een enorm vervelend moment geweest. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want uh, vind je dat de schuldigen aan te wijzen zijn of niet? Want er is toch nog met die brandweerman toen uh, op gedoe en... Ja, kijk... Uh, Blussers... Uh... Die brandweerman die was gestationeerd aan de kant van de hockeyvelden. Ja. En dat voor de zandvoorters, die weten dat wel. Ja. En die stond achter de vangrail, ook nog een gevaarlijk plekje trouwens... met een brandblusser. Ja. Maar die stond niet op de plek waar Williamson naar terecht kwam. Nee, nee dan moest hij nog en, uh, 100 meter lopen of precies. zo. Precies. En de vangrail stond maar op 3 meter afstand van de rand van het circuit. Oké. Okay. Ja, ja. Dat had op die plek... En daar hebben wij voor gepleit. 8 meter kunnen zijn. Nee. De keurder van het circuit. Dat was een Italiaan. Directeur van het circuit van Monza. En Jackie Stewart. Mm -hmm. Die stonden erop. Vangrail hoort drie meter uit de baan te staan. Nou. Die vangrail heeft als lanceerplatform gediend. Voor de auto. Ja. Dus die klapte achterover. En hij ging de lucht in. Een halve, halve slag gedraaid. En hij verloor één benzinetank. Die lag midden op de baan te branden. Ongevaarlijk. Maar die andere benzinetank ja, die... die vloog in de brand toen zijn auto tot stilstand kwam. Ja. ja, en die heeft de, de, de ramp ja. veroorzaakt. Ja, zikkelijk, hè. Ja. Ja. Want Ben was toen wedstrijdleider ja. en ja, je kon het eigenlijk niet. Doen. Er waren niet heel veel televisiecamera's en zo, zoals het nu in beeld wordt gebracht. Nou, de televisiecamera heeft. Wordt wel geregistreerd, dat een, klopt. Een, een, ja een heel grote rol gespeeld. Want uh, Martijn Kinder, uh, Lindenberg was toen de regisseur. En ik Lindenberg, kwam altijd ja, met een hele ja. ploeg mensen van tevoren. We gaan dit doen, dat doen, daar een camera. Dus. En dat was allemaal geregeld. Maar zij konden... Uh, door de betere techniek... verder van hun reportagewagen af. Dus die, die stond op de oude slip... gewoon versloten maken. En hij kon daarmee ook... de Oosttunnel bereiken. Ja. Dus er stond... Juist op de plek waar Willem vertrekt terecht kwam. Een camera. Een camera. Ja. En hij was de regisseur. En hij heeft ook later gezegd van... Ja, uh, wat moet ik? Ja. moet ik? Moet ik op zwart? Uh, uh, ik sta daar ja, om de race moeilijk. te houden. Nee, en dit gebeurt. Het is een raceongeluk. Ja, klopt. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja. Uh, maar werd de race meteen stilgelegd toen? Of, uh, waren... nee. nee. Die is zelfs helemaal uitgereden. Ja. En de rijders die aan de finish kwamen aan het eind... Die wisten niet wat er nee, gebeurd was. Nee. Ja, ze wisten dat er een ongeluk was. En dat er een auto verbrand was. Maar ze hadden pearlies zien hollen. Ja, ja, in de berm. Dus dokker. ze hadden gedacht, oh, de rijder is uit de ja, auto. Ja, ja, maar ja. die rijder zat in de auto. Die kreeg je er ook nooit meer uit. Ja. En ook Gijs van Lennep onder andere werd geïnterviewd. Want die reed mee in die race. Hij zegt, hoe kan dat nou? Ja, ja, ja. Ronnie Patterson. Die reed met de Lotus. Ja. Die heeft in die periode... De snelste ronde in de race gereden. Meer dan dat? Ja, ja. zo. Ja. Ongelooflijk. Ja. Want ja, op een gegeven moment gebeurde bij dat fractus niks meer. Hè? Tuurlijk, ja. En iedereen dacht van, nou, nou rijden er is ja. eruit. We gaan weer verder. Ja, ja, begrijp ik. Heeft het nog een lange nasleep gehad of niet? Uh, ja. Ja, ik heb daar persoonlijk uh, bij de vergaderingen aan het eind van het jaar, die altijd gehouden worden, uh, onder andere dan ook van de circuitdirecteuren en van de Grand Prix Drivers Association die bestond, heb ik natuurlijk wel het nodige op mijn bordje gekregen. Ja, begrijp ik. Ja. En heb ik ook uh, praten, moeten praten als brugman om uit te leggen wat er nou eigenlijk precies gebeurd ja, was. Ja, ja, ja. En ik heb vervolgens in eigen beheer met de bewakers van het circuit een prima ploeg liep er toen rond hebben wij die vangrail die de oorzaak was acht meter achteruit gezet niet gevraagd en nooit meer opgehoord. Ja niet te geloven hè? ja. Ja, ja. ja nou. zo gaat het uh, we gaan even uh, een plaatje draaien want we praten zo nog even verder ja, is er zijn wel een hoop leuke dingen gebeuren op het circuit natuurlijk ja. dus daar gaan we het ook <laughs> over hebben maar uh, even een plaatje en de technisch van dienst is even uh, Leon. Wat gaan we doen Leon? Ja, dat is een ah, dus, uh, orkestermenoemers oh, in Dark. Jij als orkestermenoemers ja, in uh, uh, Dark, ja. En dat ja. is allemaal we een tijdje terug. Had ik als... moeten weten. Al Had je dat moeten, moeten weten? Ja. Ja. Een vraag. Eigenlijk wel, ja. Uh, we hadden het net over het verschrikkelijke ongeluk van Roger Williamson. Uh, Gerard uh, Pos. Uh, die weet er ook nog uh, uit die tijd iets van, hè? Want u wilde iets vertellen. Ik zat toen in het wedstrijdsecretariaat uh, in de tijd van een toen het gebeurde. Ja. Ik was wedstrijdsecretaris bij de... NFF. Bij de Grand Prix was het dan oh, ja, okay, ja, ja. ondergeschikt aan knack uh, officials Maar ik zat er wel gewoon een, uh, ook mijn werk te doen. Mm -hmm. Dus ik heb dat van dichtbij uh, meegemaakt. Maar wat ik nog even wou zeggen. De, we hadden niet televisiecamera's die het hele circuit bestreken. Waardoor dus de beoordeling ter hoogte van de tijd van, Emersuis, van mondelinge van mondelingencommunicatie... door de bankcommissaris afging. Maar die, die, die had... werd er live uitgezonden ook? Neem ik aan of niet? Ja. ja, maar dat hadden wij niet in de tijd van Emersuis. Oh. Dat nou, was alles met de priktelefoon... van de Ja, baancommissaris. ja, ja, ja. <coughs> ik, en ja. Dat was dus mondelingenoverlevering. Dat wil niet zeggen... dat het misschien anders had moeten gebeuren. Maar dat die lezing die u vertelt... die klopt ook, want Hans Groet... Hans Goekoop van uh, andere tijden... die hebben op een gegeven moment Ben Huisman... Uh, gevraagd van hoe zit dat nou? En Ben Huisman gaf exact... dezelfde lezing die u net geeft. O, van uh, nou ja. het, uh, het verhaal van... ja, uh, u moet zich voorstellen... Uh, wij hadden die, be die beelden niet. Het werd allemaal met een telefoon... Uh, werd dat allemaal gedaan. En dat was ook de lezing van Ben Huisman... achteraf van dat verhaal. Uh, dat was dus naar mijn waarneming ook de, ja. ook de werkelijkheid. Ja. En, uh, maar wat ik nog toe wou voegen is dat vanaf dat moment, dan kun je zeggen... de put wordt gedempt dat kalf al verdronken is. Ja. De Oka... daar zat ik toevallig ook in het bestuur in die tijd... Uh, actief is geworden met die... blus-BMW's. Ja, ja, ja. En dat... Uh, die gingen toen ook brandoefeningen houden... op de vliegbasis... om alles goed onder controle... te krijgen. Ja. En in de tijd... van het ongeluk... was er één grote brandweerauto en die mocht geloof ik niet... achteruit rijden, Johan. Die moest... Nee, nee, dat, die, die... Die stond dat er dichtstbij, maar dat die is, komt niet. Het is, is de rij, ja. een streng verboden dat je achteruit rijdt. Ja, ja. Dan wordt het gevaar groter. Ja. Maar de communicatie van Ben Huisman met die baanpost, die bestond niet meer. Oh. En Ben had dus niks. niks. Hij, nee, moet nee, je je ja. voorstellen, in die oude tijd, hij stond op een keukentrap. Die stond tegen de tijd aan... En dan kon je een ruitje open schuiven, en daarachter zat de telefonist van de OKA, die net door hm. Geraard genoemd wordt. Maar hij had geen verbinding met die baanpost. Oh, vet, dat was dat wel vervelend, ja. ja. ja maar, maar dat waren uh, toen de enige die we hadden: de, de draaitelefoons ja, ja. uit de Tweede Wereldoorlog. Okay. Hetzelfde principe. En het werd, elke race werd daar rondom het circuit neergelegd en met elkaar verbonden. En het werkte normaal perfect. Ja, ja. Als de verbindingen maar niet op ergens verbroken worden. Ja, we kunnen wel stellen dat in de Formule 1 de veiligheid in ieder geval vooruit is gegaan. Hè? Ja. In de laatste tientallen jaren zelfs. Maar wij hadden ook wel graag meteen een televisie Dat is brengen wel wonder, ja. om het circuit. Maar ze me. stond nog niet. Nee, nee, nee. Nee, als die niet bestaat, dan bestaat het niet natuurlijk. Nee, ja. Nu bestaat het wel, want, ja, ja. Het, ja, ja. nu hebben ze honderden camera's ja, en, en, en de eerste dag van de Canadese Grand Prix ja. vielen die ook uit, hè? Ja, ja. Die, Daarom konden ze niet die rijden. Die CCTV-camera's. Ja, we praten over een hele, een hele tijd geleden, dat kun je wel zeggen. Nou, in, over een hele tijd geleden, in die periode, is er natuurlijk ook leuke dingen gebeurd, hè? Wat, wat is een van de leuke herinneringen voor jou aan het circuit? Een van de leuke dingen ja, buiten de racerij dan, hè? Oh, bij, ja, nou ja, goed. Ja, ja buiten de racerij, ook. tuurlijk. Ja, ja, je bent directeur. Nee, maar de... mag ook van de racerij, want in, in 19. Uh, prof, eind 70 jaren. hadden we een recordbezoek aan hè, voor betalende de... bezoekers. Ja, toen waren we 84.000. En dat was voor die tijd heel veel. Dan ja. zat ik het verkeer compleet vast. Want was ook de zandvoortse reservepolitie, die al heel goed werk deden, uh. die waren daar niet op berekend. Dus uh, dat was chaos, ja, dat maar ik. de mensen kwamen toch uiteindelijk binnen. En uh, de, nou, de kassa tellen de afloop, dat was ook wel leuk. Dat ging wel lekker, hè, denk ja. ik. Ja. Ja. ja, dat was de meest succesvolle ja? Grand Prix. Ja. Okay, wat goed. Maar we hebben hier ook... de uh, de beroemde NCRV zevenkamp gehad. Ja, is in het de het jaren '70. Ja, ja voor ja, het wel, ja. goed gescoord met zijn team. Klopt. Dus er was veel belangstelling voor en die hebben hier een keer alle opnamen gemaakt met ja. alle toeters en bellen die eraan te passen. kwamen. Ja, dat is dus leuk Ze konden ding, natuurlijk die mooie nieuwe boksen die wij gemaakt hebben. Die konden ze ook allemaal gebruiken, gebruiken. Ja. Dus ja, dat was een fijn evenement om te doen. Ja, kom het we gekste evenement. Achteruit dus of niet? rijden. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja. Over, oh, van, met, met Van Duin. Ja, Die was directeur van het circuit. En die dus, riep maar van... Oh, mijn gras. Oh, mijn gras. <laughs> en het was komisch, joh. De ja, te dat mogen. kon ik me voorstellen. Maar achteraf gezien, Loei gevaarlijk. Want wij hadden daar helemaal niet op gerekend. Dus wij hadden geen bewaking. Helemaal niet. En de mensen kropen allemaal daar voor de hoofdtribune... Uh, Over die hekken? Ja, uh... maar voor de vangrail. Oh. En dan kwamen die gekken eraan van de rug af... met de achteruitrijdende <laughs> dafjes zonder enige controle. Dat gebeurde natuurlijk ontzettend veel. Ja, en ik hield me hart. Ja, afstand. dat begrijp ik, ja. Want het uh... was op dat moment met die paar mensen niet meer beheersbaar. Nee. Maar het is allemaal goed afgelopen. Het is allemaal goed afgelopen. Ja, want... Het, want uh, de tweede dag had ik natuurlijk een soortje bewaking opgetrommeld met, ja. met honden... die normaal bij de wedstrijden ook aanwezig waren. Ja, toen was het gevaar geweken, maar die eerste dag heb ik mijn hart vastgehouden. Ik kan me voorstellen, ja. Jij hebt ook heel veel uh, onderhandelingen gedaan met Bernie Eccleston, hè, over ja. Formule 1 racers. Ja. Bewaar je daar een goede herinnering aan, of niet? Nou, ja. Nou, ja. Dat, dat klinkt misschien heel gek, hoor. Hij is natuurlijk de man die uiteindelijk uh, ons de nek omgedraaid heeft. Ja, dat is duidelijk. Uh, maar weet je, uh, de eerste contact met Bernie Ecclestone was uh, voordat we de, de Grand Prix hier gingen rijden. Mm -hmm. En uh, we zijn ook nog een keer bij hem uitgenodigd in Londen. Hij zat boven in zo'n hele hoge torengebouw torengebouw. Uh, dat foca gebouw. Het, zo, hoe heet dat ook alweer? Uh, Appartementencomplex woontoren. Ja, ja woontoren. De penthouse. Dus beneden, beneden, ja, een penthouse. Ja. Dus uh, beneden een bewaker, die telefoneren naar boven. De twee heren, en dan kom je bovenaan, er staat weer een man. En <lacht> die begeleid je dan, <lacht> enzovoort. Ah, dat was allemaal leuk, dat was heel spannend. Maar ja, we kregen nooit gelijk van hem. Want wij vonden altijd dat hij te veel geld vroeg. En hij vond dat niet. Dus we moesten dat maar betalen. Dat is moeilijk om het maar, te gaan, of niet? Ja, maar je moest wel het contact natuurlijk met... Je moest geen ruzie gaan maken. Dat hebben we ook nooit gedaan. Nee, en al de keuren betaald. Ben en ik bijvoorbeeld op Hockenheim waren bij de Duitse Grand Prix. Ja, Dus was, was hij daar met zijn motoroom. En dan gingen we daar gewoon op zitten. En dan zaten we gezellig te lullen over de Grand Prix van Nederland. Maar de prijs daarvoor stond al vast. Ja, ja. En ik zal nooit vergeten... De eerste handtekening... ...onder het contract voor de Grand Prix... ...hebben we gesteld op het circuit van Zweden... Daar hadden ze toen nog een Grand Prix. Anders Dorp, ja. Ja, want hij zei gewoon, ja, kom je al niet meer naar Zweden, dan kan je daar het contract blijven Oké, nou ja goed, dat kun je met een auto doen. Ik vloog 65.000 pond. Ja, Ja, daar kun je nu alleen maar van dromen. Nee, dat wil ik zeggen, ja. Voor de Eccleston begrippen een hele goedkope prijs, denk ik. Ja, absoluut. Zouden ze er nu niet meer voor doen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Daarna is Jim Vermeulen gekomen, heel opvolger eigenlijk. Uh, had jij toen jij toen iemand overnam, had jij toen in de gaten, het kon er een beetje afgelopen zijn met die Nederlandse Grand Prix? Nee, nee. Ja, want 85 nee. is er gestopt natuurlijk, hè, toen. Ja, maar ik, uh, ik moest werken met een meneer Hordo die in Nederland ja, ja, die had van, je is, ook is. nog, ja, Marco ja, Hordo. Ja, ja. Ja. Niemand wist waar hij vandaan kwam. Canada. Ja, dat zijn we. Maar dat zijn ook Amerika. En hij had bezittingen in Australië. Ja, ik weet, ja hij wilde de, de, de Olympische, de, de, de Olympische de, Spelen de hier. Hij ja. ging de Olympische Spelen hier naartoe halen. En er ging een ring rond het circuit maken. Ja, dat heb hij ook nog gedaan. Ja, ja. Zoals dat bij de wintersport gaat. Want dan konden de <laughs> mensen naar de trainingen van zijn Formule 1 team. Kijken. Mooi. Want hij wilde ook een Formule 1-team. Er ja. gaat een verhaal dat jij ooit met hem in Monte Carlo bent ja. geweest. Ja, hè? Ja. En dat heeft je ook wel aardig ja, wat geld gekost. Ja. Ja, ja. ja, dat was fantastisch. Ah. Uh, hij wist van niks. Nee. Hij kende die hele Formule 1-wereld. Nee. En hij had een maat hier. Die was, uh, werkte met de Vermeulens. Een Amerikaan. Met de Formule Ford en Formule uh, 12. Ja. En uh, ja... Uh, we moesten naar uh, de Beurnie, want hij had gezegd, kom maar naar Monaco. Dat zei hij uh, dan gewoon. Dan kan je normaal ook weer ja, een kaartje krijgen. Waarom niet? En dan gaan we daar uh, onderhandelen. Zo'n een mooie nou, plek om te onderhandelen. Ja, toch? dat hebben we ook gedaan. Maar hij wilde ook meteen een Formule 1 team kopen. Dus ik oh, moest ook zeggen, nog even tussendoor bij welk team of hij moest gaan onderhandelen om een kans te hebben dat hij het team mocht kopen. Hij kon natuurlijk niet naar, uh, naar Lotus of naar uh, Tyrrell of uh, naar Chapman. Dat was kansloos. Yeah. Maar we kwamen wel bij Teddy Jip terecht. En die had toen, uh. Uh, hoe heet dat ook alweer? Theodor. Theodore. Theodore Theodor ja. Racing. Ja. En hij was uh, erg rijk, had uh, gokhuizen. Ja, ja. Nou ja, maar die, van die tenten waar dames hard moeten werken, weet je wel. Uh, die ken ik niet. <lacht> <lacht> Heb je ook geen actieve herinneringen aan of niet? Kunnen we wat nader uitleggen? <lacht> maar Teddy Jip vond het wel te leuk, dus die wouden we helemaal niet verkopen. En toen bleek dus uit uh, informatie, van wie weet ik niet meer, uh, dat het Vidi team een beetje in geldnood zat. Want uh, hmm. die hadden KK Rosberg in het team en die ja. was het jaar daarvoor wereldkampioen geworden. Door één race te winnen in de rest van ja, de Tweede Hij werd wel wereldkampioen. En op. toen heb ik iets meegemaakt uh, ja, uniek. We zaten op de dag van de Grand Prix van Monaco aan de, aan de boulevard vlak bij de stadstreep zaten we in een, ka een kantoor te onderhandelen met het Fittipaldi team. Met keken in Rosenberg, want die was de grootste schoenlijst. Ja, ja. Nou, er is niks van terecht gekomen. Nee, Goed, het was allemaal luchtfietserij van die Canadees. Ja. Maar ik heb daar natuurlijk wel een prachtige tijd mee. Dat geschomen. kan me voorstellen. Ja. Nou, er zijn nu nog steeds ondernemers in zand voor duur op een geldwacht hè, van die jongen Ja, oh ja. Ik nee, bedoel bakkers en slagers ja, en uh, ja. alles uh, werd besteld, maar uh, nooit betalen. En, en de dames moesten allemaal een deur op slot doen. Ja, dat klopt. <laughs> Ook nog een keer, ja inderdaad. En, uh, ja, dat is een <laughs> ontzettende. Hoe, ik snap niet hoe die man dat voor elkaar heeft gekregen. Nee, maar ja, dus bijvoorbeeld de PvdA heeft toch informatie over hem laten inwinnen aan de andere kant van de oceaan. En ja, er was eigenlijk niet zoveel op die man aan te werken. Het klopt eigenlijk wel een beetje. En hij beetje. had een hotel in Griekenland, dat scheen inderdaad ook zo te zijn... Huh. Maar van die olievelden bij Australië, daar is nooit iets Nee, Nee, een mooi verhaal. Uh, want ik, ik vraag het om dat uh, in 85 het stopte. Hè? Maar jij had nog niet in de gaten dat uh, het wel eens heel snel afgelopen zou kunnen zijn. Want ik ben met Sim Vermeulen uh, ben ik ook een keer met, uh, bij, uh, bij Ecclestone geweest. En dat was het, uh, het laatste jaar, zeg maar, in februari of zo. En uh, uh, toen zei Ecclestone... van you organ, your Grand Prix. Een club race, zei hij. En uh, je zag, uh, je zag uh, Jim van Meulen helemaal betrekken. Want dat kwam natuurlijk groot in de krant en uh, ja. noem maar op. Maar uh, ja, hij, hij heeft het eigenlijk de deur naar nek omgedraaid, hè, zeg maar, Ecclestone. Ja, maar je, je hebt stukje overgeslagen. Ik ben gestopt na het seizoen van 1981. Ja, 1981. Maar goed, had je toen nou, niet in de gaten... niet met Hordo werken. Nee, nee, nee. nee. Ik zei, okay. ja, bekijk het ja, maar. En hij dus... had de aandelen inmiddels in handen gekregen. Oh, die had ook de... Ja, ze oh, konden niet meer terug. Dat. En Jim had een goed contact met hem. En, en die Amerikaan die ik al genoemd heb. En die hebben toen oh. de zaak overgenomen. Oh, nee, ja, ja, ja. En uh, ja, daar heeft Jim hele slimme deals gemaakt. Mm. Maar heel anders dan je vroeger met EcoStone kon maken. Ja. Maar die wilde wel die kampen. die van Nederland nog wel nee, nee, handhaven. Want ja. zoveel had hij niet in reserve. Nee, maar nee, tegenwoordig nee. staan alweer Arabieren klaar. Om weer een race. Oh ja, op, uh, wat hoorde ik nou? Ja. Ja. Uh, 900 miljoen voor 10 racers. Uh, die zijn al gekocht. Lammers ja, uh, zei ja, iets, uh, ja. dat je dus 90 miljoen de betalen de Arabieren dus. Verschrikkelijk zeg, nou ja. ja, ja. Volgens mij gaat Messi nog meer. Nee, Messi gaat er niet heen hoor. Nee, Pensema. Maar, maar. maar ben van maar Gerard, uh, in 85 dus gestopt. Had jij verwacht dat het ooit terug zou komen hier? Nou, ik hoorde de verhalen van Ben en Johan. En over meneer Eckelstone en ik zeg nou maar zijn geldzucht. Mm -hmm. Ik dacht dat haal je dus nooit meer. Nee, maar goed. Uh, uh, heb, het is goed gekomen. Ja. Maar ik had daar een hard hoofd in. Dat ja, maar uh, goed, dat is natuurlijk uh, toen uh, heel lang niet geweest. En ik, uh, nou, ja, ik heb nog veel langere pauze gehad dan Johan. Uh, maar ik ben ook eerder begonnen. Ja, is... Hij is nog maar een jonkie. Oh, hij is nog uh, <laughs> <laughs> ja. maar een jonkie. Gefeliciteerd. Ik had bij de eerste Grand Prix in 1965 al dat ik hier zat. Oké, okay, 1965 al zo. En uh, als je het over leuke momenten hebt... Zat ik dus ook in het tijdvernemershuis. En dat was de race waarbij Colin Chapman ruzie kreeg met de vrijwillige ja, politie. inderdaad, met ja, ja, politieagent. Onze ja. vriend Gerrit Schaap, ja. bekende zatvoerder ja. van de vrijwillige positie, politie. Die, ik weet niet of hij het was of een collega, maar die had dus een map gekregen van Colin Chapman. Hmm. Omdat Colin Chapman zijn armband of. Uh, zijn bitch Kaartie is niet goed. Ja. En die man wist niet wie Colin Chapman was. Dus die zei, hey, meneer, u mag er niet door. Die wou hier voor de pits langs. En Colin dacht natuurlijk, ja, de groeten, ik uh, ga er wel door. Nou, dat werd een handgemeen. En hij heeft dus een nacht in de Zandvoortse cel door moeten brengen. En hij moest, uh, toe. Hij moest en uh, nog, nog voor, een rechtszaak opgevonden. Ja, voorkomen ook in Haarlem. Er zijn nog en ik zat daarbij, Het was mijn eerste optreden <coughs> in Zandvoort in de organisatie. En ik zat daar op de eerste rij... In een tijd van Emershuis, waar de politie en de directeur circuit en alle officials uh, met meneer Chapman in de weer moesten van, uh, wat doen we met dit geval? Maar het was wel de teambaas van Lotus, en toen een van de bekendste. Ja, en nee, was een... natuurlijk de man, de man van Jim Clark. En daarom dacht hij dus waarschijnlijk ook, ik loop wel door. Maar. Ja, maar dat... Uh, de vrijwillige maakt waakt niet. goed. <laughs> ja, heel goed, heel goed. Uh, we gaan een beetje afronden, want... Uh, we gaan er maar even muziekje draaien, Leon, denk ik. Heb je nog wat staan, of niet? Ah, lekker, man. Die in één keer omvalt. Maar uh, ik zal het even keurig netjes afkondigen waar we nou, net hebben zitten luisteren. Dat was Dakota. Dakota? Ja. En een van de uh, frontvrouwen van die band. Uh, dat is een uh, dochter geweest van een voormalige collega van mij. Nou, kijk, hè, of is, ja, is Zo, zo uh, is de muziekwereld dan heel klein. Ja. Maar goed, we gaan uh, geen muziekprogramma doen, we gaan het over rood sport hebben. Ja, zeker, want we zijn aan het praten met uh, Johan Berenpoot en Gerard Pos. Kijk nou eens, Leon die komt kom binnen met een baspop. Het uh, interessante... Er... Ja, en... nou, alles valt bij elkaar nu, de hele pop. Maar goed. Als, er, als er wat uh, de achtergrondgeluid is, het is niet op beeld te zien, want ja, we zijn we ook hebben, op YouTube we we te wel zien. wel beeld, maar het. Maar het gebied, beeld uh, dat, uh, dat, dat laat het achterwege, maar er uh, valt een baspop uit. Mekaar, dus dat uh, is een beetje het verhaal. We zijn dus aan het praten met uh, ex-directeur ja. Johan Berenpoot en uh, de secretaris van de NAV, de, de Autorendsportvrienden, uh, Gerard Pos. Uh, uh, leuk dat jullie er zijn nog, nog, nog steeds, want we gaan even door tot het nieuws van 4 uur. Uh, straks nog een muziekje. Toen jij, uh, Johan, uh, toen jij stopte in uh, 82, zei je. Hè? Eind 81. Eind 81. Om, ja. Ben je toen helemaal uh, alle banden met het circuit verbroken? Of ben je er wel doorgegaan of? Nee, Nee, ik heb. Uh... Alle banden met het circuit verbroken. Alle banden ja, verbroken. Ik, kijk, het was natuurlijk een enorme teleurstelling dat het zo gelopen is. Mm. Ik had nog best wel plannen. En we hadden in 1978 ook nog succes gehad met het uh, Team Holland. Waar Jan ja, Ammers de Europese kampioen Formule 3 werd. Ja. En er waren nog wat meer <kwijnt> in de pijplijn. Uh, onder andere heb ik ooit de basis gelegd voor dit race evenement mm -hmm, de Omdat historische Grand Prix ja, ja want Wim Oudewenink, een heel bekend ja, ja, die kwam een keer bij mij op kantoor en die zegt, moet je luisteren kun jij niet eens wat voor de historische auto's doen want er zijn best me veel mensen die een historische auto hebben en die willen er wel mee racen ik zeg, ja nou oké okay, we kijken, voor volgend jaar in het programma toen hebben we ze opgenomen in het programma en er is de Hark opgericht. De historische autoraceclub. Die dit nu organiseert. Ja en dit is uitgegroeid tot wat je vandaag gezien hebt. Ja, We hebben ook een beetje nog aan de basis gestaan. Dat wat vond ik leuk. Het ja, dat, tuurlijk, ja, ja. Dat, uh, dat ik daar de kans voor kreeg. Ja. Maar weer mijn oude winning heeft het initiatief genomen. Ja. Jullie kunnen echt genieten hiervan. Hè? Ja, wij ook natuurlijk. Maar uh, hey, jullie hebben zoveel meegemaakt in die autosport. Uh, ik denk Gerard. Jij geniet hier gewoon ook. Dit weekend. Dat kan niet anders. Uh, ik geniet ervan. In die zin dat ik. Uh, ja, het klinkt nou een beetje negatief, maar onze club van vrienden. die laat het een beetje afwegen. Ja, ik zag in jullie. Uh, uh, uh, niet, niet de bezoekers die we verwachten. stand, dat uh, er niet zo het heel veel mensen waren. Dat is het punt van, van ons. Ja, van het, van het jaar eigenlijk. Uh, ja, ja. Ja. Maar ik geniet wel van wat ik op de baan zie. Ja, ja. En daar ja. gaat het ook om. Want je hebt hier ook, denk ik, heel veel vrienden rondlopen, zeg maar. die je in de loop der jaren hebt leren kennen. En... Dat kan de niet anders zijn. die. Je kent een heleboel leden die ook bij ons aangesloten zijn. Ja, ja. En, uh, veel buitenlandse leden ken je die ook of niet? Of? Buitenlandse, uh, nee, we zijn nee. van de Nederlandse Autorenspark. Ja, en dat, is waar. dat ja. betekent geen buitenland. Want, ik, ja, want ja. ik denk dat uh, het aantal de deelnemers, denk jij niet, ja? dat er meer Engelsen zijn dan Nederlanders die meedoen? Nou, dat zou zomaar kunnen, denk ik. Als ik, uh, denk uh, uh, ik heb uh, begrepen afgelopen vrijdag dat uh, Robert van Overdijk uh, dat min of meer eigenlijk ook zei. Ja, van dat er heel veel... Aanmeldingen vanuit Engeland. Vanuit Uit Engeland, Engeland, ja. ja. ja, ja. Ze willen tot... in, in de coronatijd was dat stilgevallen. Ja, daarom dat dat ook nog een keer. Dat is een grote moeite met deze rij. Ja. En nu hebben ze prachtige startvelden met vele auto's. Ja. En ik moet zeggen, vandaag was er ook een behoorlijke publieke belangstelling. Vond ik ook. Gisteren was het iets drukker. Maar, maar dat spreekt bij, wat Gerard al zegt, bij de leden van onze club. Ja, ik weet het niet. spreekt het niet aan. Ja, ja. Verzadiging misschien? Ja, misschien ook, ja. Of ze komen liever bij de Formule 1. Of zijn jullie dan niet? Ja, dan kunnen wij niks op. Oh, nou, dan kun je nee, het niet op. Dan staan wij helemaal buiten, hè? Oh ja, dat ze is hebben jammer. Dat ja. heeft helemaal door het circuit gedaan. Ja, ja, ja. tuurlijk. En nou door de VIA, meer eigenlijk, hè? Toch? De ja, maar je, hier moeten ze het natuurlijk organiseren. Ja, dat is waar, Als op ja. De tribunes ja, aan het bouwen. Ja, ja, ja, Anders ja. krijgen ze het niet op tijd klaar. Nee, dat is zo. En, uh, ja, god, uh, dat kunnen ze ook goed hoor. Ja. We hebben toch twee prachtige Krampries gehad. Nee, geweldig. Dus Helemaal het goed. gaat dit keer ook wel lukken, ja. denk ik. Ja. Ja. En dan moet er onderhandeld worden over nog twee. Ja. Dat is de optie die er op dat contract zit. Nee, maar dat is toch rondvol, hè? 2024 zijn we gewoon door. Want het was 3 plus 2. Ja, dat klopt. ja. En die drie ja. Zijn, uh, nou, die twee zijn, zijn de derde toe... van die nu komt. Die twee zijn ook toegekend. 24 ja. en 25 ja. is ook zeker. Ja. En dan moeten ze gaan sparen voor wat ze daarna moeten betalen voor de volgende. Ja, dat is wel weer met een ander verhaal, want tegen die tijd gaat Verstappen ook misschien een beetje stoppen en dan uh, zakt de belangstelling uh, toch redelijk uh, <laughs> in ja, elkaar, nee, denk ik. Ja, goed. Inderdaad, nou, maar goed. Hoe, hoe kijk jij nu tegen uh, de, de huidige leiding van het circuit aan? Ik bedoel, jij, jij kent, uh, hoe, je weet hoe je een, een, een circuit moet runnen. Uh, denk je dat ze het moeilijk hebben? Of, nou, of hoe ze het doen? Uh, nee, nee, nee, kijk... Ze hebben natuurlijk een veel grotere overheid dan wij hadden. Mm -hmm. uh, ik, ik zat daar met, uh, met drie mensen op kantoor. En iemand ja. die de boekhouding deed. Ja. En, en er liepen vier bewakers. Die alles moesten repareren wat er in de het stuk gereden was. En tussen de races door zelfs. In alle haast ja. Met een autootje met, uh, met, met een stuk vangrail en een paal. Ja, dat moest tussendoor gebeuren. Ja. Maar, uh, en dat ging prima. Maar ze hebben nu een veel grotere bezetting op het kantoor, Tuurlijk, ja. uh, hebben natuurlijk Van Overdijk aangetrokken, die uh, ik meen bij de Brabant Halle ja. zijn ervaring opgedaan heeft, of qua organisatie. Ja, groot, ja ik heb nu, en, en Erik Weijers is een kanjer, ja. dus ja. Uh, ik vind dat het wel goed gaat, ja. En, nou, een, en een eigenaar, hè, die uh, prins uh, is, is ja, dat ook belangrijk, ja. denk je? nou, ik heb één keer met mijn Huisman samen een... Uh, een uh, kennismakingsgesprek gehad. Dat hadden wij ja, aangevraagd. Prins Bernard Junior. Ik wilde ja. wel eens met hem praten. En dat is heel goed verlopen. En dat en, dat uh, is leuk. Ja. Ja. Maar, ja, maar... Wij hebben ook nog plannen. Een van onze bestuursleden, die is daar heel de druk mee, voor een autosportmuseum in Zandvoort. Ja, dat weet ik. Uh, er en... wordt heel lang, al heel lang over gesproken. Ja, en bij dit, dat gesprek met de prins, dat kennismakingsgesprek, heb ik ook gesuggereerd, zou je dat niet kunnen maken achter de hoofdtribune? Ja. Ja, eh, want je eh, kunt er een hotel bij zetten. Ja. waar je onderin het museum maakt. en bovenin hotelkamers. en die staan dan zo hoog. dat ze oh, over de duinen de zee kunnen zien. Ja. Nou, wat willen die toeristen meer als ze hier komen? Wat, wat zei hij dat gaan we doen? Nee. Oh. <laughs> en, ik geloof ook niet dat dit nee. van plan is. Nee, nee, nee. Hij heeft ook nog meer aan zijn hoofd. Ja, maar dan, had hij wel belangstelling voor, de, voor de, zeg maar, de historie van het, van, van het circuit? Ja. Wist hij bijvoorbeeld dat jij uh, directeur bent geweest? Doe maar wat. Ja, geen idee. Hebben we het niet over gehad. Nee? Nee, het was een vrij kort gesprek. Ja. Uh, we hebben ons wel voorgesteld natuurlijk. Uh, ja. uh, natuurlijk van... Nou, uh, hij ah, moet spreken. jullie namen toch wel ja, kennen we een het beetje. Ik hij is er hoor, geweest. Hoor. En ik, de secretaris. En, en, en ja, ja, ook directeur. Dat moet je vermelden natuurlijk. Maar ja. ik uh, geloof niet dat het nou zoveel indruk gemaakt heeft. Nee, nee. Het is wel ter sprake geweest. Maar ja. wij wilden vooral laten weten van wat wij... Zagen voor de toekomst. Ja, begrijp ik. En wij zijn op dit moment echt in, bezig om zo'n uh, museum in Zandvoort te krijgen. Ja, dat was mede. Ja, zeker weten, zeker weten. We hebben een HDMZ-museum in het uh, centrum, dat staat leeg. Tenminste, nog staat het niet helemaal leeg, maar het gaat weg. Dat museum, dat gebouw, niet natuurlijk. Dat zou een mooie plek zijn. Ken je de, ken je, de plek? Nee, ja, nee? helaas, dat zeggen veel mensen hoor. Veel te klein uh, of niet? Hoe kleinere manifestaties, uh, wat we nu bijvoorbeeld in het Sandvortmuseum ja, dat doen, klopt, ja, ja. Uh, dat is nog weer wat kleiner. Ja. Maar dat HDMZ dat is ook daarvoor te klein. Ja, dat zou ik. Dat ja, moet ja, ja, ja, uh, uh, een beetje ruim opgezet worden. We hebben een ander worden. gebouw ergens, ik zal dat niet noemen, uh, in Zandvoort op het Oog wat misschien zou kunnen ja. lukken. Oh, daar ben je ook bij betrokken wel bij die. Nee, oh, nee, oh, nee, oh. nee. Dat doet een van onze bestuursleden, ja. eh, die ook heel nauw bij de hark betrokken is. Want ja, dit is ook allemaal historie ja, natuurlijk en, en het museum ook. Ja. Maar we zijn daar wel al spullen voor aan het verzamelen. Oh, links leuk. en Rechts. Ja. ja, ik heb ook nog we wel hebben wat een hele deel van het uh, van het uh, uh, gemeentehuis beschikbaar om daar die spullen. Oh, dat is prima. Ja, al die ambtenaren gaan naar Haarlem. Dus dat is wel ja. uh, ruimte, zat natuurlijk. Ja, het is ook een aparte stichting he, die dat nu stijnt. Ja, dat weet ik, ja. ja, ja, ja, ja. André Schonenwolff was daarmee bezig, hè? Maar die is helaas overleden. Ja, schande, hè? Ja, lang ziek geweest. Ja, ja. Nee, dat is duidelijk. We hebben nog twee minuten. Dus we gaan nog heel even door. Uh, wat is de toekomst, denk je, voor het circuit? Uh, en, en dan bedoel ik als bijvoorbeeld verstappen uh, stopt. mag verstappen. Zal die belangstelling voor Formule 1 ook nog zo groot blijven of niet? Nou, het zal niet zo groot blijven. Denk ik. Hmm. Want hij begeestert ook de jeugd natuurlijk. Ja. En die hebben dan wel die ene Nederlandse Grand Prix. Maar of die ook bij alle andere Grand Prix op hele verschillende tijden van de dag voor de buis hangen en daar uh, enthousiasme voor hebben. Ik weet ik hoop het. Uh, uh, hij doet het geweldig. Want jij hebt natuurlijk ook veel races georganiseerd uh, waar geen Nederlanders mee deden, toch? Voor de Grand Prix, Grand Prix Zeker, bedoel, ja, ja. Je had natuurlijk een boiaai of, of een. Ja, een Gijs. Fundering, Michel Blekenmolen. Je had eigenlijk wel, eigenlijk wel altijd wel een Nederlander nodig. om het publiek een ja, beetje warm dat te, te maken. Ja, de natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het ja, ja. was voor een ja. Nederlandse journalist daardoor ja. wat interessanter om een portretje en dat te laten eten. Uiteraard. is er wel die journalist? Uh, <laughs> ik, ik, ik weet van niks. Ik weet van niks. Uh, we gaan afsluiten. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek, uh, mannen. Ger Gerard en Johan, uh, uh, erg leuk om nader kennis te maken. We gaan eruit uh, met een beetje muziek, denk ik. Of uh, we gaan afsluiten naar het nieuws, dat zou kunnen. En we gaan in het volgende uur luisteren naar Hans Deen. Zijn we er al? Ja, bijna. Oké. Okay.